De Europese Commissie zal het in mei behandelen... tegelijk met de begrotingsvoorstellen van de andere lidstaten. De vereniging Eigen Huis vindt dat het akkoord over de hypotheekrenteaftrek... de doorstroming op de woningmarkt afremt. Dat is doordat de aftrek alleen wordt beperkt voor starters en verhuizers. Zij betalen de rekening in de vorm van hogere hypotheeklasten. De vereniging vindt het verder een bezwaar dat op termijn bij nieuwe hypotheken... de kosten koper niet meer mogen worden betaald uit de hypotheek... als die daardoor hoger wordt dan de waarde van de woning. Positief noemt Eigenhuis dat huishoudens door aflossen op termijn minder kwetsbaar zijn voor tegenvallers. Eigenhuis zal voor de verkiezingen een eigen plan presenteren voor de woningmarkt. Viroloog Fouché van het Erasmus Medisch Centrum mag een artikel over het vogelgriepvirus H5N1 toch publiceren. Uit zijn onderzoek blijkt dat er een variant is... die zeer waarschijnlijk van mens op mens overdraagbaar is. Er was verzet tegen de publicatie... omdat de proeven in verkeerde handen zouden kunnen vallen. Fouché heeft daarom een exportvergunning aangevraagd... en die heeft hij gekregen. Het artikel kan nu verschijnen... in het Amerikaanse wetenschappelijke tijdschrift Science. Het weer tot slot... Vanavond en morgen is het bewolkt en regenachtig. De temperatuur ligt morgen tussen de 10 graden op de Wadden en 20 in Limburg. Zondag blijft het ook grotendeels regenachtig. Op Koninginnedag zal het voor het grootste gedeelte van de dag droog zijn... en ook zal er wat zon zijn. Het kan een graad of 20 worden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie met een file... nee, geen file, een afsluiting van de A7 Heerenveen richting Afsluitdijk. Dat is bij Sneek. En na verwachting is de weg pas om half één weer vrij. Vielen wel op de A13 Den Haag richting Rotterdam, tussen Delft-Zuid en Afriet Berkel en rode Reis, 2 kilometer. En nog eentje op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en Werkendam 3 kilometer. Dit is Radio 1. Twee dingen, zei je op de NL altijd? Uh, nou, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. two Twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Rijntjes. Reintjes. Een heel goedenavond. Vanavond is mijn gast Paul Rozemuller, voormalig GroenLinks-politicus. En tegenwoordig alweer jaren programma maker voor de ICOM. Goedenavond. Goedenavond. Ja, volgende week start uw nieuwe televisieserie Paul Rozemuller en de Arabische Revolutie. U uh, reist een maand lang door de landen van de Arabische Lente. Uh, we gaan het er straks uitgebreid over hebben. Maar eerst even de actualiteit. Ja. De ontwikkelingen in Den Haag, de politiek, uw vorige leven eigenlijk. Hè? Zo is het. Alweer tien jaar geleden. Ik vroeg mij af, hoeveel procent in u had daar nou toch willen zitten... in plaats van SAP? Oh nul. Nul procent? Ja. ja. Niet lang over na te denken. Nee. Het is echt voorbij... De liefde mij ja, voor... Nee, de liefde niet. Nee, zeker niet. Maar uh, de uh, actieve rol absoluut toen ik wegging en uh, naar de icon ging... en de icon mij de kans gaf om televisieprogramma's te maken... toen ben ik daar uh, met enthousiasme, ben ik daar, heb ik me daar ingestort. En ja, toen heb ik ook tegen iedereen gezegd... Uh, ik doe niet meer aan politiek. Ik ben niet meer actief in GroenLinks. Uh, ik vind dat dat ook niet te combineren is. Dus ik heb een onafhankelijke positie nu. En tot de dag van vandaag moet ik dat... Uh, we, vandaag belde nog Nieuwsuur. Ik, vanochtend belde nog de volkskrant. Ja. Ze, ze blijven... Be ik begrijp dat ook. En Elke keer, elke keer leg ik weer neer, met hoor. een <laughs> brede glimlach... en de meest vriendelijke stem die ik heb leg ik uit... Ja dat ik dat niet doe en dat ik mij dus niet met politiek bemoei. Maar omdat u het niet meer wil of om, waarom niet? Nou, de belangrijkste redenen is uh, weg is weg. Dus ik heb toen tegen Femke Halsema gezegd uh, je zult nooit last van mij hebben als het orakel van Drieberg heb ik, waar, waar ik <lacht> ja. woon. En het tweede is dat ik, omdat ik televisieprogramma's ging maken en ook wel programma's ging maken die tegen de politiek aanzitten, dat ik voor mezelf ook een zuiver geweten moet hebben dat ik gewoon niet op een middag nog in een commissietje zit ja, bij GroenLinks ja. of anders Echt dus afgesloten. En dat heeft er ook toe geleid dat ik uh, bij verkiezingen in 2006 en in 2010 met alle lijsttrekkers kon spreken. En nou, dat heeft gewoon, zal ik maar zeggen, van mijn kant uit onafhankelijke kritische programma's ja. opgeleverd. En u, want ik bedoel, die bagage zit natuurlijk wel in u. U kijkt ook naar al die journaals en al die programma's en al die interviews. Waar let u op en wat ziet u wat ik niet zie? Nou, Ik denk dat ik eerder bijvoorbeeld zie dat Samson te laat is. Te laat nu met aansluiting ja, zoeken. Ja. Ja, wordt er ook niet in dank afgenomen hè, door de Partij van de Arbeidleden. Nee, nou ja, dat, je weet hoe dat precies uitpakt, dat weet ik ook nee. niet. Maar, maar, maar wanneer wist u het dan? Nou ja, op, op het eerste moment dat die vijf met elkaar gaan praten... dan weet ik dat je... Uh, kijk, dan is de boot vertrokken. En je moet dus op tijd op die boot springen. En op het moment dat die boot zegt van... ik heb voldoende passagiers, dan ga ik varen. Mm -hmm. En als je dan niet op die boot springt... dan blijf je of aan de wal staan of je springt in het water. En dat is heel moeilijk om dat te bepalen. Dus het is uh, niet eenvoudig. En ik weet natuurlijk niet wat er in uh, het hoofd van Samsung is omgegaan. Uh, maar uh, ik denk dat ik wel iets eerder zie dan een ander... dat hij te laat is. Er wordt ook gevoetbal vandaag, want dat is ook belangrijk. Ja, uh, namelijk Groningen speelt tegen de Graafschap. Het is om 8 uur begonnen, alweer een paar minuten bezig. Henk Kok, hoe staat het ervoor? Uh, Margarete, we hebben zes minuten gespeeld in de eerste helft. en De stand is uh, 0 tegen 0. Het is een zeer belangrijke wedstrijd voor de Graafschap. Uh, staat op de 17e plaats in de Eredivisie, Eén punt meer dan Excelsior. En wil uh, de Graafschap niet rechtstreeks degraderen... dan zou het hier uh, wat punten moeten halen. Of in de komende wedstrijd tussen de Graafschap en de concurrent Excelsior... Voor FC Groen de wedstrijd van minder belang. Heeft veel wedstrijden verloren na de winterstop. Maar wil graag het Blazoen natuurlijk een klein beetje oppoetsen tegen de graafschap. FC Groen heeft het nog toe ook de meeste aanvallen laten zien. Is ook favoriet in deze wedstrijd. Maar de wonderen zijn de wereld niet uit. Ook in politiek niet en ook niet in het voetbal. Denk maar even aan de wedstrijd, aan de uitslag van Chelsea in de finale van de Champions League. En wat dacht je van het koenders akkoord. Oftewel het Lenta akkoord wat enige dagen geleden is bereikt. Met andere woorden, er is van alles mogelijk. Ook in voetbal. En zo is het, dank. Straks komen we nog een keer bij je. Ik zit hier tegenover Paul Rozenmuller. Um, we gaan eens even de verschillende hoofdstukken in uw carrière langs. We hebben een overzicht gemaakt. Ik heb het over Paul Rozenmuller, FNV-districtsbestuurder. Op dit moment een van de hoofdrolspelers in het Rotterdamse havenconflict. Het is triest om te constateren dat je feitelijk terug bent af dat werkgevers absoluut niet ter goede trouw zouden onderhandelen. GroenLinks-fractievoorzitter Paul Rozenmuller. Mevrouw de voorzitter... Het kabinet heeft zijn ontslag ingediend bij Hare Majesteit. Dat is de enig denkbare en juiste weg. In Politiek Den Haag is verrast gereageerd op het onverwachte vertrek van Paul Rosenmuller als lijsttrekker van GroenLinks. Het is het beste besluit voor mijzelf, maar het is ook het beste besluit voor de partij. En in een reis door de Arabische wereld maak ik de voorlopige balans op. In Tunesië ontmoet ik een familie die voor de revolutie niet durfde te spreken. in die laatste scène. Dat was een fragment uit die nieuwe televisieserie. Dat gillen van u hè, als vakbondsbestuurder. U kon flink gillen. Ja, dat kan ik geloof ik nog steeds wel. Um, maar die vakbondsstem die heb ik niet meer zo heel erg. Nee, hè, uh, die is verdwenen maar gewoon. Maar er zit wel van oorsprong vrij veel volume in. En dan neem ik ook nog wel... zeker vroeger na, nam ik wel iets van het accent van de plek waar ik was. Dat was als student in Amsterdam en dat was... Uh, als, als, ik, ik heb zelf zeven jaar in de haven gewerkt. en later als vakbondsbestuurder uh, gewerkt. In, vooral de Rotterdamse haven. Ja, dan neem je ook wel iets van dat Rotterdamse weer over. Dus uh, ja, en als je dan op zo'n zeepkist staat. die je staat voor 500 mensen. met ja. een beetje een gammel microfoontje. Ja, dan moet je toch wel even letterlijk flink in de bus blazen. Ja, nou, dat was te horen. Uh, een, een, uh, ja, een rijke geschiedenis eigenlijk al. Hè? Ik bedoel, u zegt het zelf. in de haven, u heeft daar ook gewerkt inderdaad. als ja. havenwerker, vakbondsman. Uh, nou, GroenLinks-politicus. nu dus programma. Maker. Ja. Um, er is vast een rode lijn. Ja, kijk, de rode lijn is natuurlijk toch... Um, dat je um, maatschappelijk geëngageerd bent. Uh, dat kan ook goed bij de icon en de programma's die we daar maken. En wat is dat dan? Nou, dat is uh, dat je vanuit... Uh, die geschiedenis die ik heb, uh, zal ik maar zeggen even via de grote lijnen, wat je zelf ook schetst: de haven, uh, de politiek en nu de, zeg maar de journalistiek. Dat je uh, uh, bij de ICON in staat bent om ook wat we daar noemen het venster op de wereld uh, te houden. En dat is ook nodig, dat vinden we bij de ICON, zeker ook de afgelopen jaren. Ik ben in 2003 bij de ICON begonnen, dat was uh, ja, toch kort na. Wat je. Uh, er komen dagen weer veel aandacht voor de, de, de Fortuinrevolte. Tien jaar geleden Fortuin vermoord. Uh, en. Uh, dat was toch een fase in Nederland waarin heel veel mensen zeiden... en ik zelf ook wel van, ja, we zijn toch wel erg aan het navelstaren. En de icon uh, die doorbreekt dat ook een beetje. En zeggen van, ja, wij moeten toch de buitenwereld ook naar Nederland houden. En daar heb ik een rol in gekregen... onder andere door het maken van programma's in het buitenland... voor Nederlandse kijkers. Ja. En nou, de serie die volgende week zondag begint, is daar een voorbeeld van. Ja, een venster op de wereld, zegt u. Want wat hoopt u dan dat wij Nederlanders... Uh, op het moment dat wij die serie hebben gezien, hebben geleerd... Eigenlijk hopen wij dat je op één moment verrast bent. Dat je denkt van, hé, hey, dat wist ik niet. En we zijn er eigenlijk al heel tevreden als je thuis met bijvoorbeeld iemand naar de televisie kijkt. En dat je er vijf minuten over napraat. En dat je een aantal weken of maanden later nog een beeld weet te herinneren van datgene wat we... Uh, de kijker, voorschot ja. Dat is eigenlijk wat we zouden willen. En, uh, Waar ik, bent u dan door verrast geweest? Want dat geldt dan natuurlijk ook voor u. U komt daar gewoon ja, als Paul Rosenmuller. Ja, ik kom er. Uh, nou, uh, ik ben door heel veel dingen verrast. Want het is een reis geweest die mij heel veel geleerd heeft. Maar ik zal gewoon een concreet voorbeeld nemen. Ik zit te praten in Jemen... Ja. met uh, een vrouw en haar zoon. En uh, die twee... Die uh, staan op de World Press-foto van dit jaar. Die zijn geportretteerd door een uh, uh, Spaanse fotograaf. Zonder dat ze het zelf in de gaten had. In een ziekenhuis was eigenlijk het beeld van de Arabische lente. Ja, een gesluierde revolutie. vrouw hè? met haar helemaal zo. zwart. Totaal onherkenbaar. En ook de jongen is op zijn rug dus ook niet herkenbaar. Maar toen die foto, de World Press foto werd... ging iedereen natuurlijk uitzoeken wie dat waren. Enfin, wij hebben die mensen ook gevonden. Dat was op zich niet ingewikkeld. En die waren bereid om te spreken. En, um, ik vroeg op een gegeven moment aan die vrouw... Um, vond uw man het wel goed dat u uh, zo actief meedeed... aan die revolutie in Jemen? En tot mijn verrassing zei ze toen totaal gesluierd. Ik kon alleen een streepje van uh, in het gezicht zien van haar ja. ogen... En zei ze, nee, die vond het niet goed. En toen zei ik, maar ja, hoe bent u daar dan mee omgegaan? Toen zei ze, nou, ik heb zijn weerstand getrotseerd. Ik ben gewoon gegaan. En ik kon hem, ja, aanvankelijk niet goed overtuigen. Afijn, het vooroordeel wat ik ook heb tegen zo'n vrouw... die daar in het zwart is en niks van zichzelf mag laten zien... is onderdanigheid, geen eigen mening, altijd binnenzitten en, en ga zo maar verder. En die vrouw, die doorbrak dat dus ter plekke voor mij. Dus blijkbaar word je toch... Als je generaliseert ook op het verkeerde been gezet. En natuurlijk, er zullen heel veel vrouwen zijn. Want ik vind het nog steeds een toch een onaangenaam gezicht, zeg maar. Ik heb mm -hmm. daar nog steeds gemengde gevoelens bij als ik het zie. Maar goed, zij zetten mij toch op het verkeerde been. Ja, want dat zei we. Ik heb zelf ook heel veel geleerd. Is ja. dit dan iets wat u geleerd heeft, dat vooroordelen niet kloppen? Nou, dat je er dus heel voorzichtig mee moet zijn. Uh, en, um, uh, maar ik heb natuurlijk ook. Uh, uh, geleerd in zijn algemeenheid, veel meer geleerd over de rol van vrouwen in die revolutie. We hebben natuurlijk heel veel beelden van deze landen gezien, waarbij het vooral ging om jonge mensen. We hebben he, social media, is ook zo'n begrip wat hangt aan deze Arabische ja. storm, zoals gisteren ja. iemand zei. Maar um, ik heb wel veel geleerd over de kracht van vrouwen, uh, die wat minder zichtbaar was, ook ouderen. Um, en weet je wat ook heel moeilijk was? Um, of misschien zelfs onmogelijk, maar dat leer je dan ook. Dat is, kijk, ik laat al mijn vooroordelen proberen... en je ideeën die laat je thuis. Je gaat op, op zoek naar verhalen van mensen... over uh, verledenheden en toekomst. Wie zijn de winnaars? Wie zijn de verliezers? Hoe voelen zij zich? Zijn er wraakgevoelens? Of, of, of uh, is ja. vooral verzoening het bovenliggende sentiment? En um, uh, wat ik, uh, wat ik merkte, dat is dat uh, mensen onder een dictatuur leefden. Wat ik probeerde te begrijpen. Maar waarvan ik gaandeweg merkte dat hoe ik ook mijn best deed. Dat ik het nooit zal begrijpen wat het is om onder een dictatuur te leven. Nee. Of het nou 25 of 40 jaar is. En dat zei ook iemand. En uh, uh, laat ik zeggen, ik denk dat... Ik probeer elke keer oprecht geïnteresseerd te zijn... in al die mensen die ik zie en spreek. Maar dat je uiteindelijk toch niet zelf kunt voelen wat zij voelen. Nee, want En dan vervolgens uh, wilt u dat wij hè, met z'n allen dat ook zien. En wat is dan de conclusie over die Arabische Lente... voor u na een heleboel afleveringen? Nou ja, dat het dus heel veel losmaakt bij mensen. Het, zijn, het is een serie van programma's waar veel emotie in zit. Heel, ik bedoel, televisie is emotie. Nou, die krijg je aan alle kanten die spat van het scherm af. Um, en voor mij is de conclusie... dat daar waar wij denken dat de revolutie over is... in bijvoorbeeld landen als Tunesië en Libië... omdat het daar nu relatief rustig is... dat eigenlijk iedereen zegt... fase 1 van die revolutie is voorbij... maar de revolutie gaat nog verder. En dat er ook heel veel um, onzekerheid is... ook bij mensen zelf over hoe dit gaat aflopen. Zij zeggen wel, nooit meer zo'n dictatuur. Maar... Dat wil niet zeggen dat er geen, misschien ook tijdelijk, regimes kunnen komen. Ja, die toch wel sterk uh, dictatoriale trekjes hebben. Bijvoorbeeld extreme ja. he, Salafisten, en, dus de, ja. de extreme. Mosleven en voeten. uiteindelijk die wraak, want daar was u benieuwd naar. Is die er nog? Die wraak en wat, ja. waar, waar komt u dan? Ja, uit? Dat is, dat is, het is fijn dat je dat aan de orde stelt. Want ik heb dat aan veel mensen gevraagd. En uh, er zijn mensen die zonder nadenken zeggen van, uh, zij hebben ons doodgeschoten... dus als ik iemand te pakken krijg, dan schiet ik hem ook dood. Dat zijn er niet veel. Er zijn er meer die uh, zich goed realiseren... dat je dat eigenlijk tegen een westerling misschien beter niet kan zeggen voor televisie. Maar waarbij je, je wel voelt dat de wraakgevoelens er nog zijn... maar dat ze eigenlijk zeggen van, nou ja, weet je, uh, nou fijn. En dan ja. krijg je zo'n soort politiek correct antwoord. Er zijn ook mensen, bijvoorbeeld een jongen. Uh, vrouwelijke advocaat. Die zegt ik weet dat die wraakgevoelens er zijn. Maar ik, juristen, rechtsstatelijk, uh, ik hoop toch dat ze degene, de daders, uh, dat ze die um, voor de rechter brengen. En zij verdedigt 15 vrouwen die verkracht ja. zijn in, uh, in Libië. Bent u wel eens in gevaar geweest? Want dat zijn natuurlijk niet de meest rustige landen. Um, Eigenlijk moet je zeggen dat je dat niet weet. Maar ik ben heel teruggekomen. We hebben risico's zo goed mogelijk ingeschat. Uh, wij zijn de, uh, niet de jongens zoals Hans-Jaap Meles en Jan Ekelboom van Nieuwsuur... die ja. echt uh, zeg maar zichzelf Syrië in laten smokkelen en daar fantastisch werk doen. Want het is toch ook heel goed dat we dat zien. Uh, dat doen wij niet met onze uh, televisieploeg. Uh, maar wij zijn wel in uh, het zuiden van Jemen geweest... waar um, de situatie gevaarlijk is omdat in Aden, de grote, tweede grote stad van het land, euh, nou, ik denk 40 kilometer daarbuiten, rukt Al-Qaeda op. En de dag dat wij daar aankwamen, waren er nog gevechten geweest, aanvallen vanuit de Amerikanen die daar in de Rode Zee liggen met F-16's en wat tientallen doden oplevert. En voel, uh, voelde u dat? Ja, dat voel je. Want wij waren daar naartoe gegaan omdat dus vanuit die provincie uh, honderden, duizenden mensen naar Aden vluchten. Met, uh, Grappig, het is niet grappig, maar bijzonder om te vertellen dat in zo'n stad waren geloof ik 170 scholen in Aden En 80 of 90 daarvan worden totaal nu bevolkt door vluchtelingen van een stukje verderop. En er is veel solidariteit in al die landen voor de opvang van zeg maar, de eigen vluchtelingen. Maar ja, die ouders van die kinderen die nu merken... dat ze die kinderen al een half jaar niet naar school gaan... die worden natuurlijk toch wat ongeduldig, mm. zeg maar. Dus je merkt het wel, je voelt in een land als Jemen... Ik zou zeggen, als daar een klap valt, zou me dat niet verbazen. Maar een ander... En een klap valt, wat bedoelt een u dan? Een klap, gewoon een keer een bom aanslag. Ja, ja, okay. Tientallen doden. En wij zijn toch op plekken geweest... bijvoorbeeld op de grens van Libanon en Syrië... waar je de Syrische tanks ziet en de soldaten ziet... zitten, voetballen, uh, whatever... Uh, op een plek waar twee weken geleden een Libanese cameraman werd doodgeschoten. Of een plek in Libië, waar wij waren, een stadje, niet eens zo groot... waar, uh, waar ik nog mailcontact had met een van de leiders van de Berbers... die daar wonen, vlakbij Tunesië. En die, uh, daar zijn 45 doden gevallen een paar ja, weken geleden. Dus, dus je, nou, Ja, het is, het is natuurlijk een gevaarlijk gebied... In Nederland wordt er gevoetbald. Gewoon even terug naar de Nederlandse realiteit. Is de graafschap moet punten <laughs> halen. Ja, spelen tegen Groningen. Uh, Henk Koek. Ja. Hoe, staat het? Hoe staat het ervoor met de mannen daar? Nou, we hebben ruim 18 minuten gevoetbald en uh, het staat nog steeds 0 tegen 0. heeft FC Groningen is de betere ploeg, heeft ook een dot van een kans gehad. En na een afgeslagen uh, hoekschop uh, van de graafschap uh, kreeg Groningen ruimte over de linkerkant van het veld. Burnett is de linker verdediger. die kon meters en meters oprukken en gaf een prima voorzet op uh, Texera. Texera uh, had ook de nodige tijd, schoot de bal in maar recht in de handen van de doelman van de graafschap uh, De Winter. En laat de graafschap dan helemaal niks zien, dat is niet het geval. Van ook De Leeuw is voor de graafschap dichtbij een doelpunt geweest. Een mooie aanval, uh, die werd voorgezet van, door Elder Asnaoui. Doorgekopt door Poupon en vanuit een vrij scherp hoek schoot, uh, de Leeuw de bal in... ...maar werd gered door Luciano. Groningen, de betere ploeg, heeft ook de betere mogelijkheden en kansen dus ook. Maar dan moet je wel een doelpunt maken en dat is tot dusverre niet gebeurd. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. met Margarethe Rijntjes. In gesprek met Paul Rozenmuller omdat binnenkort zijn nieuwe televisieserie... over de Arabische lente begint. Arabische storm, ook wel genoemd. Uh, ja, Wij zijn eigenlijk wel benieuwd hoe u als interviewer nou te werk gaat. En dus hebben we een beetje veldwerk gedaan. En we hebben gebeld met uw regisseur Hans Hermans... met wie u al jaren samenwerkt. En hij zegt het volgende over u. Ja, kijk, wat, wat je toch altijd ziet... is dat die lange geschiedenis in de politiek zich niet verloogend. Kijk, op zich is het een serie waarin we juist... ...heel erg op ooghoogte programma's proberen te maken. Dus niet voor de hoogwaardigheidsbekleders gaan. Maar je hebt soms situaties dat het wel nodig is om uh, ze bijvoorbeeld ter verantwoording te roepen. Dat hebben we in Colombia gedaan. Dat hebben we in het armste land ter wereld in Niger gedaan. En ja, dan is Paul wel echt uh, weer in dat oude metje wat hij heel goed kent. En dan, ja, dan is hij uh, scherp. Dan, is hij, dan, dan ziet hij de ministers en hij weet hoe het spel gespeeld wordt. Dat, zijn natuurlijk toch, dat is natuurlijk ook een universeel spel... En uh, dan brengt hij iets mee wat ik als verslaggever uh, niet heb. Omdat ik die wereld alleen maar van buiten ken. Herkent u wat u zegt? Wat zijn dat voor trucjes? Wat doet u dan? Nou, het zijn geen trucjes. Het is natuurlijk een onderdeel van je leven. Ik heb 13, 14 jaar in de Tweede Kamer heel veel gedebatteerd. Ik heb natuurlijk daarvoor in de vakbond heel veel onderhandeld. Um, en dat is gewoon een natuur geworden. Dus maar maakt het het concreet? Nou, wat je heel snel voelt, dat is... Uh, dat, uh, kijk, politici zijn niet geneigd uh, om een antwoord te geven op de vraag. Die zijn <laughs> vooral geneigd en getraind om de vraag te gebruiken voor hun eigen verhaal. Ja. Dat heb ik aan die kant van de microfoon gedaan. Uh, maar omdat ik weet hoe het werkt, wil ik toch wel graag een antwoord op mijn vraag. En uh, nou ja, ik denk dat ik heel snel in de gaten heb dat ik dat antwoord niet krijg. En dan moet er gewoon even doorgepakt worden, zeg maar. Dus zoals ik. Aan, in het verleden probeerde de journalist te gebruiken. Uh, en soms lukte dat en soms lukte dat niet. Zo weet ik natuurlijk dat als ik een politicus interview, dat hij ook probeert mij te gebruiken. En nou ja, Misschien heb ik dat iets sneller in de gaten... dan iemand die dat vak nooit heeft uitgeoefend. Nee. U vertelde net hè, dat het inderdaad ook gewoon natuurlijk landen zijn... in beweging waar van alles gebeurt en natuurlijk ook gevaar is. Um, is het zo dat jullie wel eens inderdaad in de gaten zijn gehouden... dat er apparatuur in beslag is genomen of zoiets? Ja, zeker. Bij deze reis vaak. Ik moet zeggen dat we uh, reisden met van die bulletproof vests... van die kogelvrije vesten. Die had u elke zo, dag aan? Nee, we hadden ze mee voor een situatie... dat je ja, in een um, conflictueuze toestand komt of ja, chaotisch. Ja, en je hoopt dan of, dat je en, dat van tevoren... Ja, nou ja je gaat goed, natuurlijk de okay. hele dag met zo'n loodzwaar ding lopen. Maar anyway, ja, bedoel, we, het vanuit was een soort gevoel van veiligheid hadden we het meegenomen. Die zijn in Libanon in beslag genomen. Die zijn nog steeds in Libanon. Dus er staat als iemand daar op de markt... iemand ziet met vier van die, van die vesten, dan zijn <laughs> ja. ze van ons. Um, het ergste is het eigenlijk geweest. Eerst in Qatar, toen is onze camera en onze hele geluidset 24 uur in beslag genomen. En Bahrein, wat bijzonder is, omdat we... Ik denk niet dat er in deze revolutietijd een Nederlandse televisieploeg in Bahrein is geweest. Wij noemen dat toch een beetje de, ver, de vergeten revolutie. Uh, daar is alles in beslag genomen. Camera, geluid, uh, een tweede camera... En, um, uh, en voor 2,5 dag. Dus dat was uh, heel lastig. En ja, dan. Um, uh, ik, ik hoorde net de vriendelijke woorden van Hans. Hans Hermans, een van de regisseurs met wie ik werk. Martin Maat is de andere. En, uh, uh, maar de kwaliteit van deze jongens. De creativiteit is dan grenzeloos. Dus samen met uh, de, de uh, uh, cameraman Tom van der Plas en Geert Poelgeest, de geluidsman, in die, op die reis hebben zij, we hadden nog een klein cameraatje wat er doorheen ging... echt klein, kun je zo ze handje niet handje houden, gezien, ja. wat ze niet hadden gezien. En twee iPhones hebben wij televisie gemaakt in Bahrein. En zij hebben dat s'avonds uh, geladen op computers... en vervolgens daar nog weer eens een backup van gemaakt... voor het geval het uiteindelijk toch allemaal weer ingenomen werd bij de douane. Ja, en ik bedoel, ik ben tamelijk a-technisch. <lacht> ik, ik sta erbij. Ik kijk ernaar, ja. ik geef ze elk uur een compliment. <laughs> ja. uh, en bent heel blij met die, met die handige nou, dat Ja, Dat is je touwtje televisie. Maar het is zo bijzonder, het is van goede kwaliteit. Uiteindelijk, het zal wat schokkeriger zijn... Maar omdat we het ook een onderdeel van het verhaal maken dat onze apparatuur is in, in beslag is genomen, is het ook hele spannende televisie. En kun je hele bijzondere beelden maken in een land waar bijna geen televisie vandaan Nee, gaat. juist waarschijnlijk, omdat ze dan helemaal niet zien dat u met zo'n camera loopt. Nee, en nee. Een, precies. En geluid met een iPhone en een klein ja. dingetje. En, um, ja, heel goed. Nou, dat gaan we dus zien. Dat in die gaan we serie... zien in de laatste aflevering. laatste zo. aflevering. U heeft natuurlijk veel meer uh, dingen gedaan hè, bij de ICOM. Paul Rozenmuller. Zeker. Met. Ja. En dan weer een hele serie met bijvoorbeeld. Uh, en dat is. Is mij altijd bijgebleven. Een interview met prinses Mabel. Ja. Uh, zij was toen in opspraak geraakt... Uh, door haar vermeende liefdesrelatie... met uh, drugsbaron Klaas Bruinsma. Ja. En u vroeg haar toen het volgende. U had niet alles gezegd... tegen de minister-president. En uiteindelijk werd dan duidelijk... Uh, dat het geen liefdesrelatie was. Maar ging het uiteindelijk... eigenlijk niet gewoon in de kern... om de vraag... bent u nou ooit met Bruinsma naar bed geweest? En weet u, we, we hebben daar geprobeerd daar duidelijk antwoord op te geven in het interview met mevrouw Van Wegen en, en de heer Witteman. En daar is blijkbaar nog steeds geen duidelijkheid over. Heel eerlijk gezegd, uh, zover ik me kan herinneren, bent u de eerste, behalve Frizo, die mij dit zo op de mannen vraagt. En het antwoord is nee. En ik hoop dan ook dat er nu voor eens en voor altijd een streep onder dit verhaal staat. En dat we allemaal gewoon verder kunnen. Hoe was het om die vraag te stellen? Nou ja, dat was best een beetje spannend. Ja. Uh, maar ik dacht, ik ga het toch, ik ga het toch vragen. Uh, en ik zie wel wat er gebeurt. Uh, wat je vervolgens ook krijgt, dat is dat... Uh, want achteraf kreeg ik veel de vraag. Ja, geloofde je het antwoord? Mm -hmm. uh, en het antwoord... Dat antwoord was ja, ik geloof in het En dat was van tevoren voor mij essentieel. Ik dacht, ik ga die vraag stellen. Maar dan is het ook omdat ik het antwoord geloof. Want anders moet je de vraag niet stellen. Uh, en ik had een... Uh, als je dan met elkaar op reis bent... dan heb je gewoon een goed contact met elkaar. Dat gaat over van alles en nog wat. En ik stel haar uiteindelijk die vraag. Ja, en op de wijze waarop zij ook reageerde... dacht ik, uh, nee, dat... Dat is echt niet zo. Dat is niet volgens mij. Volgens mij was het daarna ook, was het daarna ook weg. Dus doen ja, want het volgens mij, mij is e inmiddels ook bewezen, toch? Dat dat ook inderdaad helemaal niet het geval is geweest. Voor zover je dat kan bewijzen. Ja, maar nee, dat inderdaad. doet er niet toe. Je moet, nee. het uiteindelijk, je moet iemand vertrouwen ja. op zijn woord. En, en dat was voor mij 100% het geval. En is het inderdaad een van de engste vragen die u ooit gesteld heeft? Nou, dat weet ik niet. Nou, dat, dat zou ik gewoon niet weten, maar het is wel een vraag die ik me lang zal blijven herinneren ja. en het antwoord ook. Ja, uiteraard. Um, u heeft ongelooflijk veel transformaties eigenlijk doorgemaakt, hè? Ik bedoel, we noemden het al: havenarbeider, vakbondsleider, uh, politicus. Is het zo dat dat hele palet aan ervaringen u inderdaad in staat stelt om vragen te stellen die u anders niet, niet had kunnen stellen? Uh, ik denk wel dat op basis van een bepaalde ervaring... ja, ik ben helemaal uh, ouder aan het worden en heb veel dingen gedaan... en ben ook nog wel van, van plan om veel dingen te blijven doen... maar uh, dat je dat misschien in staat stelt om een vraag te stellen... die je, die je als 25- of 30-jarige niet of minder makkelijk stelt. Ik, de, ik denk dat dat, zonder dat je je dat heel erg bewust bent... of dat je daar gebruik van maakt, uh, maar dat dat, dat wellicht wel het geval is. Ja. En wat is dan een hele cruciale periode geweest? Nou, nee, dan is, er niet, dan is er niet één periode. Ja, kijk, misschien is toch... De, de politieke periode is natuurlijk toch het meest zichtbaar geweest. Hoewel, uiteindelijk ben ik in de politiek gekomen vanwege de zichtbaarheid... en eerlijk gezegd ook wel een beetje vanwege het succes... wat ja. we in de vakbond hadden. Uh, dus het is toch de optelsom der dingen. En ik ben natuurlijk al heel lang op een bepaalde manier in beeld, zeg maar. Ja. Hè, dus... Nee, maar goed, ik kan me ook voorstellen... het keurige katholieke jongetje uit Heemstede dat in de ja. haven gaat werken. Dat hij natuurlijk ook allerlei dingen meemaakt... waardoor je inderdaad op een in een soort pressure cooker levenservaring krijgt. En dat dat misschien wel een hele belangrijke periode is geweest. Ja, nou kijk, ik heb heel veel van de sociale tik die mij wordt toegedicht... die heb ik wel van mijn ouders, zeg maar. En uh, dat heb ik eerlijk gezegd met enige regelmaat natuurlijk ook gewoon uitgelegd... in interviews en gesprekken zoals mm -hmm. deze. Uh, die er gelukkig allebei nog zijn. Uh, en... Um, daar ben ik wel heel dankbaar voor. Voor de wijze waarop ik opgegroeid ben. En de waarden die ik inderdaad in dat katholieke, maar toch warme nest meegekregen ja. heb. Wat, wat staat er na deze serie? Het zijn er vier afleveringen. Ja. Die beginnen volgende week zondag. Wat staat er dan op stapel? Um, dan gaan we Spraakmakende Zaken maken. Een serie die we elke zomer maken. En voor het eerst heeft die serie een... Uh, het zijn zes programma's met een uh, uh, samenhangend thema. Het gaat over kinderrechten. We maken er drie in Nederland en drie in het Caribische Nederland... op de kleine eilanden die vroeger tot de Nederlandse ja. Antillen behoren. En, uh, dus Bonaire, Saba en Eustatius. En het gaat allemaal over kindermishandeling... en andere daaraan uh, gekoppelde kinderrechten. En dat doen we met, uh, in samenwerking bijvoorbeeld met de kinderombudsman. We wachten het af, maar eerste serie over de Arabische Lente. Die begint dus, ik zei het al, aanstaande zondag, 6 mei is dat. En die heet dus Paul Roosemuller en de Arabische Revolutie. Half negen op Nederland 2. Dank voor uw komst, Paul Roosemuller. Dank je wel. Ja, dit was hem weer, de uitzending van vandaag. Op onze site 2dingen.nl kunt u alle informatie over de gast terugvinden... en ook gesprekken terugluisteren. En nu neemt BNN Today het van ons over met de vrijdaguitzending Willemijn Veenhoven. Ja, en we zitten klaar. Het is ja. weer een bomvolle studio. Erik Carton uiteraard. Luc Ikink, Robert Meder, undercover journalist. Alberto Stegeman, journalist. Kim van Keeken en de nieuwe Felix Rottenberg volgens Twitter. Uh, Sigurd van Linden, die is onderweg, want die had het natuurlijk weer druk. Die zat weer ergens anders op de radio. Maar die is hier zometeen en we praten uiteraard over politiek, politiek, politiek. Achter de schermen en nog meer politiek. En een biertje erbij en het wordt gezellig. Maar eerst het nieuws van half negen. Hier is Freddy van Tijn. Radio 1. Het NOS-journaal. Eurocommissaris Reen heeft grote waardering voor het begrotingsakkoord dat VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie gisteren sloten. In een verklaring stelt hij dat Nederland daarmee een krachtig signaal van vastberadenheid afgeeft. Nederland moest voor 30 april begrotingsvoorstellen inleveren en heeft vandaag het akkoord naar Brussel gestuurd. De vereniging Eigen Huis vindt dat het akkoord over de hypotheekrenteaftrek de doorstroming op de woningmarkt afremt. Verder vindt de vereniging het een bezwaar dat bij nieuwe hypotheken... de kosten koper niet meer mogen worden betaald uit de hypotheek... als die daardoor hoger wordt dan de waarde van de woning. Eigen huis komt met een eigen plan. Onder de PvdA-kiezers is ruime steun voor het akkoord. Het blijkt uit een onderzoek van TV-programma 1 Vandaag. Hoewel de Partij van de Arbeid niet bij het akkoord was betrokken... staat 65 van de PvdA-kiezers erachter. Bijna de helft van de PvdA-kiezers vindt het geen goede keus... van partijleider Samson om niet mee te onderhandelen over het akkoord. In een peiling van vandaag van Maurice de Hond... levert de PvdA vijf zetels in. De partij zou op 19 komen. De Hond peilt verder een verlies van twee zetels voor de VVD. Die zou dalen naar 31. En ook de PVV zou twee zetels inleveren. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws.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 De worden alleen leuker en mooier. En Erik en Luc doen nu dus heel synchroon een heel mooi dansje. Volgende week ook in een mooie jurk. In een mooie jurk. Allemaal te zien trouwens op de webcam radio1.nl. Dan vind je hem vanzelf. Iedere week in DNN Today sluiten we hier die nieuwsweek af. En dan doen we met mooie gasten, mooie onderwerpen en hele mooie muziek. Wat was het een week toch weer in Den Haag. Ineens zaten we zonder kabinet en ineens was daar gisteren het wandelgangenakkoord. Het heeft de politiek allemaal enorm opgeschud en daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Erik Coton heeft natuurlijk weer zijn allermooiste plaatjes meegenomen. Zeker, keer. zeker. En een hele mooie, een goede Nederlandse band in het eerste uur met een fantastische nieuwe single. En de Drieërs? In ja, het, in ik het val het stil. Ja, ja, ja, wat, ah. Welke drieën is dat? Laat ik nog even in ja. het midden, maar het zijn <laughs> in ieder geval drieën. <laughs> dat is ontzettend <laughs> spannend. spannend. Luc King die heeft ook weer wat opmerkelijk nieuws verzameld. Nou ja, wat ik het meest opmerkelijk vond was dat uh, Kees van der Staaij heeft gescholden. Hij is SGP-voorman en hij was voor het eerst in zijn hele leven felgebed. Luister even mee. Wat is ja. er dan waar van de tekst in het Nederlands Dagblad dat de heer Pechtel gewoon heeft gezegd: Ik had er geen behoefte aan dat de SGP aan tafel kwam? Dat is een hele andere tekst, een hele heldere tekst... en heel wat anders dan dat gezwam van daarnet. Oeh, gezwam, zei die schandevloedering. Ik <lacht> vond het echt verschrikkelijk. Ik vond echt aftakeling van de politiek. Vond ik. ik vond zijn voorbereide grap van gisteren... van het omdraaien van de lijsttrekkers en de partijoverdrag... Ja, vond ik wel echt... Ik heb op de grond ja, liggen. dat was het, hoor. Daar gaan we het ook allemaal over Sorry. hebben. Over al deze dijkletsers. Um, Zometeen, wie mijn gasten zijn, heb ik net al verklapt. Maar als je nu inschakelt, dan weet je het nog niet. Maar eerst de sport. Robert goedenavond. Goedenavond, dat was goed nieuws voor uh, Edith Bos vandaag. Uh, in het Russische Tjel Jabinsk wist ze voor de vierde keer Europees kampioen. In de finale van de klasse tot 70 kilogram won ze van een Poolse klies. Gescoord werd er niet, maar uiteindelijk wezen de scheidsrechters Bos unaniem aan als winnares. En dat geeft natuurlijk een goed gevoel. Ja, nee, een titel is een titel, dus dat is echt heel erg mooi, maar ik besef het nog niet helemaal. En... Het is gewoon een bevestiging dat ik goed op weg ben richting Londen en dat we nu uh, straks weer volle bak doorgaan en uh, ja... En dan zien we het wel. Dex Elmond pakte ook een medaille op dat de EK. In de strijd om het brons versloeg hij een Pol, Adam Mietz met een Ippon. En Barcelona, de voetbalclub, raakt haar een meest succesvolle coach kwijt. Pep Guardiola verdwijnt na dit seizoen. Hij vertrekt de trainer die in de afgelopen vier seizoenen al dertien prijzen pakte met de club. Waaronder twee keer de Champions League en drie keer de landstitel. Guardiola is na vier jaar op. Zijn accu is leeg, zoals hij het zegt. Ajax-trainer Frank de Boer, die nog met hem samenspeelde, vindt het jammer dat hij weggaat. Nou, hij is wel een aandeelating. Ik vind dat hij uh... natuurlijk heeft Frankrijk dat ook al gedaan, maar hij heeft het er misschien wel geperfectioneerd, het spel wat ze op dit moment spelen. En daar heeft hij een heel groot aandeel in. Maar er valt niet echt veel meer te winnen. Ja, Barcelona maakte ook meteen bekend dat Guardiola's jeugdvriend, Tito Villanova... Uh, die al vijf jaar zijn assistent is, de nieuwe hoofdtrainer wordt. En dan nog even naar het voetbal in de eredivisie. Groningen wil na drie thuisnederlagen wel eens een, uh, weer eens een keer winnen. Dat moet dan gebeuren tegen de Graafschap, dat de punten natuurlijk ook goed kan gebruiken. Henk Kok, is het een mooie invulling van je vrijdagavond? Of zeg je nou, ik had beter wat anders kunnen gaan doen? Nou, het... Het is niet koud het is wel lekker toeven op de tribune van FC Groningen. Maar dat er een daverende wedstrijd is waar ik hoogelijk uh, van uh, zit en geniet. genieten. Dat is absoluut niet het geval. Maar FC Groningen staat wel met 1-0 voor. Door een doel van uh, Jones. Dat mag ook wel gezien de kansen die FC Groningen allemaal heeft gehad. Texera, die verpluste een geweldige kans. En uh, Petersen op een voorzet uh, van Taditz. Die nam veel te veel tijd uh, uh, voor zijn schot op het doel van uh, de graafschap. En toen kon het schot nog geblokkeerd worden. Maar een mooie aanval over de linkerkant. Opgezet natuurlijk door Taditz, de man van de assist. En toen maakte Jones uit Oudewater maakte zijn eerste doelpunt voor FC Groningen. Hij kwam goed naar binnen lopen in het 16 meter gebied. Nam de bal gewoon niet aan. Meteen op de pantoffel en het was raak. En de winter was kansloos de doelman van de Graafschap. We hebben 35, 36 minuten gevoetbald. Het staat 1-0 voor Groningen. Henk, vanaf nu spreken we af dat je doet of je naar Real Bayern zit te kijken, oké? Okay? <laughs> oké, okay, ja. Goed, bij deze. Ter behoefte van het programma wil ik. <tie> ja, nee, uiteraard. uiteraard. Hey, Robert, do ja. doet Henk ook wel eens een wedstrijd in het zuiden van het land? Eigenlijk vroeg ik mij af. Ja. Vanwege de reis? Ja, dat ja, vroeg vergoedie... ja, vergoedie... ik de me af. Ik ja, altijd. Even weet ik, ik, Henk, doe je wel eens een wedstrijd in Limburg, of niet? Ja, ik kan me heel goed herinneren. De wedstrijd van het afgelopen seizoen. Dat was de laatste competitiewedstrijd tussen VVV en uh, Feyenoord. Dat was helemaal in Venlo. De kilometer stond op 320, 325, zo ongeveer. En er ging nog. Voor Feyenoord, als Feyenoord die wedstrijd had gewonnen... dan hadden ze nog mee kunnen doen aan de play-offs. Maar Feyenoord verloor destijds die wedstrijd van VVV in Venlo. Ja. Het mooiste Ik kom te klinken. inderdaad ook wel eens in het zuiden. Ik vind ja. het mooiste klinken bij Groningen tegen iets tegen, okay. tegen uit Friesland. Dank je wel. Robert, dank je wel. Ja. Tot uh, na uur weer. Erik, ja? de eerste gast dan. Sorry, ik zat er weer veel te veel te lullen. Sorry, ik niet, zal het niet meer doen. Um, hij stelt misstanden aan de kaak en redt hopeloze vakanties. Ik hoop dat ik hem deze zomer niet nodig heb. Daarnaast heeft hij ook nog tijd voor ons. Gelukkig, uh, als Vlijmscherpanel lid heeft hij overal een mening over. En dat is maar goed ook. Undercover journalist Alberto Stegeman. Hm. Alberto, goedenavond. Goeie. Goed nou, dat je er bent. Heb je een beetje genoten van deze week? ja. En ik betrapte me gisteren op dat ik het echt fantastisch vond... om gewoon een paar uur lang op de bank naar dat debat te kijken. Ja. En dat was echt jaren geleden dat ik, uh, dat, ik dat zo mooi vond. Ja. Ben je niet van jezelf gewend? Nee, nee, nee, ik heb echt genoten ervan. Mooi, gaan we het zo over hebben. Meteen Erik, onze tweede gast. Zeker. Um, deze dame verkeerde jarenlang op het Binnenhof. Daarom zit ze hier ook vanavond aan tafel, natuurlijk als parlementair redacteur van de Volkskrant wel te verstaan. Uh, tenminste, in die hoedanigheid verkeerde ze jarenlang op het Binnenhof. Nog steeds is, is ze vaak in Den Haag te vinden, bijvoorbeeld de afgelopen week. Maar, zoals ze zelf zegt, ze is geen politieke junk. En er zijn ook nog genoeg andere belangrijke zaken, gelukkig. Journalist Kim van keken. Kim, goedenavond. Goed dat je er bent naam. Voor jou, uh, ja, je, hebt, je hebt er wel nog uh, flink rondgehangen deze week. Ja. ja want je, bent, je was officieel parlementair journalist. Nu ben je meer algemeen journalist. Hè, want nou ja, weet... en nog steeds wel parlementair. Maar ja. het is nog een beetje zoeken. Ik zoek ja. nog naar een goede vorm. Via Bureau van keken <lacht> Nou, mooi even genoemd. Uh, maar voor jou was het ook een mooie week. En daar uh, gaan we het zo, zo meteen uitgebreid ook over hebben. Um, maar je zei net al buiten het de uitzending. Het is, het is wel een beetje een klietje daar in Den Haag. Ja. En dat, dat was deze week natuurlijk ook alweer. Er werd dinsdag in Nieuwsport gehuild en gelachen lachen. Ga je Echt gehaald? Nou, echt gehaald. Er was wel een bewindspersoon die zei, ik sta hier toch een beetje op mijn eigen begraven. Dus. Oh. oh. Wie was dat? dat is? <laughs> dat kan <laughs> ja, ik niet <laughs> zeggen, dat <is> kan je niet zeggen. <laughs> Goed, meteen de volgende, Erik. Jazeker. Nou, um, um, is Kim misschien dan niet helemaal politieke junk. Deze man mogen we de politieke uber junk van de afgelopen week noemen. Wat mij betreft zo'n beetje uh, niet van het binnenhof weg te slaan. En ook uit televisieprogramma's niet. En vaste gasten in onze show. En daar zijn we hartstikke trots op. En geef 500 man, Siewert van Linden. Nog naheigend van een ja. uh, taxiret Amsterdam uh, hier naartoe. Ja, of, dat uh, was een soort van uh, taxi in Mumbai, maar dan net anders. Dat was een scheuren, ja. <lacht> Want je zat net nog, geloof ik, op Radio 5 live. Ja, en... net Radio 5. Uh, daarvoor weer wel anders, Maar ja. uh, moest even heel snel in, uh, in 20 minuten Amsterdam heel doen. Heb jij gisteren een beetje Twitter gekeken nadat je uit de wereldrijd door kwam? Nee, het ja, gevolgd? de ellende is altijd zeg maar als je in de wereldrijd door zit en je hebt de telefoon mee voor Twitter, dan is die na je uitzending gewoon leeg. Omdat Iedereen zit over je te babbelen en dan krijg je allemaal van die mentions. Ja. Dus ik zie dat nooit. Ik ben gisteravond lekker uitgegaan, dus uh, ik heb het nog niet gezien. Trader, ja, ja, hè? je hebt het nog niet gezien. Gaat toch je je je je gaat Kim en ik zijn nu heel blij. Dat, dat zien we dus ook gewoon als politiek junk gewoon uitgegaan dat maakt en zo. Dat het het is ook. Zorgen, op een donderdagavond ook ja. gewoon. Hup. Maar de, de move over Felix Rottenberg, dat was een beetje de boodschap op Twitter. Vertel eens. <laughs> nou, het was natuurlijk. Nee, maar dat heb je vast wel een beetje meegekregen, toch? Dat, dat, ja, ik, en, ik Heb het serieus werd, niet uh, gezien nog? Ik ben druk uh, geweest. Er werd hoog over je opgegeven. Ah, oh, nou, dank. Ja, leuk. Ja, ja. Dat was trending topic. Ja, was, ja trending topic. Zie het. Oké, ik zal het mijn moeder gaan vertellen. Ja, <laughs> ja. Hij ja, blijft bescheiden. Dat is leuk. Zie het Goed dat je er bent. Um, nou ja, Erik, uh, volgens mij gaan we onmiddellijk door naar muziek. Zou Zullen we dat zeggen? doen BNN today. Zet een punt. Achter de week. Nou, ja, je zou bijna vergeten dat in zo'n week van turbulente politieke ontwikkelingen er ook nog gewoon hele goede muziek uitkomt. Want uh, heb, heb je daar tijd voor eigenlijk? Zie we het om er nog een beetje te volgen? Ja, man, de uh, Bloody Beetroots houden mij op dit moment overeind. Oh, oh. Dus, uh... Ja, wel even volledig, hè? De Bloody Beetroots Death Crew 19. Precies. 99, 79. Ja. Nou, uh, dat is een pittig stukje muziek. Dit is iets minder pittig, maar toch ook leuk. Het komt uit Utrecht. Volgens mij heb ik al eens iets eerder in het uh, programma gedraaid van de band Kensington. Uh, maar die komen in een nieuwe plaat en die kreeg ik van de week stiekem opgestuurd. En die heb ik in zich heel beluisterd. En dat is echt een album waar we de komende maanden veel plezier van gaan hebben. Dit is de eerste single en die heet Send Me Away. En het gaat over het kabinet. Of toch niet? <lacht> Vast niet. We gaat het als mensen zeggen om nederlands goed. Maar deze band en deze plaatjes waarmee ze uit gaan komen... die hebben wel degelijk de potentie om het over de grens ook heel goed te gaan doen. Send Me Away hoorde je van Kensington. Voetbal FC Groningen, De Graafschap, Henkok. Ja, we hebben ruim 44 minuten gevoetbal. De stand is nog steeds 1-0 in het voordeel van FC Groning door het doelpunt van Joe Ness, de eerste van FC Groning, heb ik al gezegd. Maar denk nou niet dat de Graafschap helemaal geen kansen krijgt... als voorlaatste in de Eredivisie. FC Groningen is geen hoofdvlieger, absoluut niet. De Graafschap ook niet. FC Groning heeft na de winterstop maar 9 punten behaald... en de Graafschap 7. Daarmee zijn ze de twee slechtste ploegen in de Eredivisie na de winterstop. Jawel, kansen voor de Graafschap. Ik heb twee goede kansen gezien voor De Leeuw na een fout van Bakuna... Kon de Leeuw alleen op het doel afgaan. Hij schoot een beetje te gehaast. Er werd ook een beetje gehinderd door de ingrijdende Kappelhof. Maar het schot ging naast. Ik ga nu even kijken naar de aanval van FC Groningen. 60 meter. Tadis moet die bal voorzetten. Kan Jones die bal nog inschieten? Nee, dat kan hij niet. En dan kan de graafschap uitverdedigen. Via Frenkel gaat dat allemaal gebeuren. Ik wacht nog even op het fluitse van Scheidsrechter Kuipers. Jawel, dat is een topman in de Nederlandse competitie. Waarom fluit hij eigenlijk de graafschap FC Groningen? Ik denk dat de KNVB hem een klein beetje uit de wind wil houden... Geen grote wedstrijd in dit weekend, Dan loopt hij ook geen risico. Misschien gaat Björn Kuipers wel die finale fluiten in de Champions League tussen Chelsea en Bayern München. Het zou mij niet verbazen. 1-0 voor Groningen. Ja, we gaan beginnen met de eerste politieke ronde. En och, wat was het een dag gisteren. Echt alles liep op rolletjes, politiek. Den Haag We even met je tiki takkie voetbal on Nederlands goed. De jagen renden door de gangen en praten met iedereen. Ik ben niet uitgenodigd voor nee, dat nee, overleg. Nee, nee. Niet, met, niet met iedereen, maar wel bijna met iedereen. En uiteindelijk kwam er een akkoord. Ik heb het akkoord nog niet gezien. Nee, whatever. Niet lullig man. We zijn gered, het was historisch gisteren, ongeëven na. Nog nooit sprongen zoveel mensen integraal over elkaar... maar ook hun eigen schaduw. Ja, zeker. Ik heb het niet eerder meegemaakt. Dat is volgens het dat ook niet eerder gebeurd, dat vrijwel meteen na de val van het kabinet... het kabinet een akkoord sluit met een aantal oppositiepartijen over de begroting van het volgend jaar. Welke partij is nou het verst over zijn eigen schaduw heen gesprongen? Wij allemaal. Ja, zo is dat allemaal sprongen ze het verst. Dat was een beetje zo de sfeer van de afgelopen twee dagen, ook al kon het niet. Het gebeurde toch legendarisch akkoord. Het is uw koning. Wij hebben daar niet aan mee gedaan, wij hebben er ook niet aan mee kunnen doen... Ja. Dat weten we nu wel, PvdA, nee niet mee. Nou en, eigen schuld. Twee of drie hè? van de fracties ja. uh, die hier aan tafel zaten... die zeggen heel stellig, dit is lullenpot, dit klopt niet. Ja. Uh, de uitnodigingen zijn gedaan, ook nadat hij dit gezegd heeft. Precies, je staat een beetje in de pot te lullen. PvdA had erbij kunnen zijn, maar had er geen zin in. Het bootje, gemist. En op de PvdA na is iedereen blij. Ik feliciteer de koendus coalitie met haar succes. Dankzij hen springt Nederland straks over zijn eigen schaduw. Jammer genoeg... Zonder parachute. Juist, metafoor van Likmenfesje. Maar inderdaad, ook Wilders is niet echt blij. Maar goed, op Samsung en Geert Na is heel Nederland weer één. En ook belangrijk, we blijven onder de 3%. En weet je wat, weet je mijn? Ik heb echt geen enkel idee wat dat betekent. Onder de 3% blijven. Echt, als slijm met een lullenpot tegen de grond. Ik weet het echt niet. Maar goed, we blijven eronder. En dat is te gek, kennelijk. En dus is de crisis voorbij. De lente kan gaan beginnen. En de persconferentie van Marky Mark ook. Dem, min, mis, Prem Rutte. Goedenavond. Zijn er allemaal weer, hè? We is allemaal weer. Ja, heel goed. Ja. Goedemiddag, welkom allemaal. Het woord is aan de minister-president. Ja, dank. We zijn uh, de afgelopen paar dagen getuige geweest... van een heel bijzondere gebeurtenis in de Tweede Kamer. Oh ja, vertel eens. Uh, daar is in zeer korte tijd een akkoord bereikt. Oh, dat bedoel je. Oké, okay. uh, inderdaad, super vet. Kudo's, wie kudo's toekomt. Wie kan ik eerst de eerste vraag geven? Hans Verbeek, BNN. Met BNN is het... Um, uh, meneer Rutte, u oh, zegt dat het uh, pakket uh, is evenwichtig is in zijn koopkrachteffecten. Wat zijn die koopkrachteffecten? Ja, die worden natuurlijk in detail bekeken. En die zullen ook de komende weken als kabinet vol aan de bak moeten... om uh, al deze afspraken om te zetten in... Uh, in concrete maatregelen. Ja, maar dat is toch meer dan een technische uitwerking het ligt. Een besluit aan de grondslag, het moet 500 miljoen opleveren... dus er moet toch ook van nagedacht zijn voor wie die gaat gelden. Ja, maar daar gaan we allemaal uitwerken. Ja, ah, precies. Brigade, je knampensioenlijke stieke kopje maar niet over. Dat werkt er allemaal wel uit. Komt allemaal goed, joh. Een beetje positief. Ik begrijp ook niet waarom je hier zo'n negatieve vervelend over doet. Dan laten we blij zijn laten met elkaar. Laten we zeggen, Nederland ja. kan het weer. Dynamiek. Die VOC-mentaliteit. Huh. schaduw grenzen heen kijken. Dynamiek. Verantwoordelijkheid. Toch? toch? Ja. toch? Ja. 12 september, er zijn de verkiezingen Willemijn. Ja, straks, um, na negen, dan praten we uitgebreid over de hoofdrolspelers, uh, die Lucke natuurlijk al een paar van heeft genoemd. Um, we hebben het nu vooral even over, over de week, de hele week, daar kijken we even op terug. Alberto, jij hebt. Je zei net van ik heb gisteren genoten van het debat. Maar vooral de hele week. Hoe kijk je daarop terug? Nou ja, um, uh, als een beetje als een uh, uh, donderslag bij heldere hemel. Van, uh, na zeven weken, uh, iedere dag maar weer dat journaal kijken... Of, om, om te zien of er iets veranderd was... daar begon je langzaam geen vertrouwen meer in te hebben. Nee. En dan zo plotseling uh, binnen twee dagen zo'n akkoord. Ik heb me echt hogelijk verbaasd. En ik ben met eigenlijk uh, de rest van Nederland, het groot deel van Nederland... daar ook wel heel positief over verrast, moet ik zeggen. Alleen... Het wordt heel erg gedaan alsof het een compleet nieuw akkoord is... dat in twee dagen is, uh, is, uh, is gemaakt. Maar er is natuurlijk heel veel voorwerk verricht door... en de drie partijen in het en de drie partijen die laten aanschoven. Maar het is wel mooi dat dat, uh, dat dat gelukt is. Ja, en iedereen zegt historisch, hè? Kim, geloof jij daar met groen en geel aan ergens? Nou, het is zeker wel historisch en bijzonder... maar er wordt wel heel snel historisch geroepen in Den Haag. Uh, ik, ik heb er vijf jaar rondgelopen en er is zo vaak geroepen... dit is historisch dat ik nu echt stokken en stok oud zou moeten zijn. <lacht> maar dit is... Het is toch wel ook heel bijzonder. Het is heel bijzonder, maar er moet nog wel het een en ander uitgerekend worden. Nou wil ik niet negatief klinken en zo, maar we moeten nog wel zien... of het echt zo gaat komen hè, na de campagne, of dit echt zo wordt ingevoerd. Jullie hebben daar echt, Siebert en Kim, jullie hebben daar rondgelopen deze week. Wat viel je op aan de sfeer? Nou ja, wat mij in ieder geval opviel... was dat dit eigenlijk de leukste kabinetscrisis ooit was. En dat je dat ook een beetje zag in de Tweede Kamer. Iedereen liep daar hartstikke positief heen en weer te rennen... tussen allerlei kamers, tussen debatten... Te, uh, en aan de andere kant dat ze weer terug moesten naar de fractie. En er lag momentum. En dat vond ik eigenlijk heel erg leuk. Dinsdag was dat debat was heel saai in Nederland. Dacht ik van ja... Is nou het kabinet gevallen of wat is nou gebeurd? Nee, het is niet gevallen. Wat zijn status is, niemand wist dat helemaal. En toen, toen dat ongrijpbaar werd, werd het heel spannend en werd het, kon je uh, een beetje dealtjes uitlokken en bondgenootschappen sluiten. Maar waarom waar, jij zegt het leukste? Waarom het leukste dan? I I nou, omdat het gewoon heel positief Ik heb de vorige kabinetscrisis met Boken en daar heb ik ook uh, een week of twee in Den, uh, Den Haag gezeten. En dat was, was heel was negatief. Twaalf. Uh, yeah. <laughs> nee, maar ja, ik toen, toen schreef ik nog veel voor HP de tijd en uh, uh, daarom zat ik daar toen. Uh, en dat was heel, heel negatief. Iedereen zat maar een beetje over elkaar heen uh, te lullen... en uh, roddels uit te wisselen. En dat, dat viel mij deze week op. Het ging over de inhoud. Uh, de oppositie was ook woest. Bijvoorbeeld Arie Slob. Nou, die, die verwacht je niet heel snel woest, maar dat was die echt. En vanuit... Dat bozige over die coalitie kwam op heel mooi tot stand. En ik vond dat wel mooi. Dat je ziet dat voor het eerst naar zo'n val... Een, uh, een Kamer echt de regie neemt. En gewoon waar zelf... Is, waar is dat, dat, uh, waar, wie is de initiator van dat ding geweest? Want ik zie nu Jan Kees de Jager natuurlijk overal ja. rondrennen... met een mooi pak aan de, een brede smile op zijn gezicht. Maar is dat ook echt van hem afkomstig? Of heeft hij, laat me zeggen, een bericht opgepakt en heeft daar... Ja, dat denk ik vooral. Ik de, ik, ik, zelf heb wat ik deze week heb gezien... is dat met name Arie Slop eigenlijk uh, drijvende kracht is geweest... achter wat er deze week is gebeurd. Dat begon dinsdag al. Hij was de enige die eigenlijk in het debat heel ...goed kon interrumperen en heel goed die de heel bol scherp zetten. Uh, was als enige toen. Mm. Maar ook het CDA daaruit kon losweken. Uh, daar perspectief kon bieden. Die uh, aan de ene kant Jolande Sap ook weer uh, kon binden. En zo heeft hij eigenlijk een bondgenootschapje gemaakt. En uiteindelijk kon de VVD geen nee zeggen. En zo hadden we een akkoord. En Natuurlijk er zijn er heel veel andere hoofdspelers. Maar voor mij is het toch wel Kamerlid van de Week Arie Slob. Maar jij zegt dat heel erg uh, dat het allemaal positief is. Maar wat mij heel erg opvalt is dat de SGP plots buitenspel staat. Uh, waarom mm -hmm. zijn zij niet gevraagd? Dat is ook omdat Arie Slob heel graag... Die christelijke middenrol weer wil vervullen. Dus is ook heel erg eigenbelang Maar aan de andere kant uh, moet ik ook nog maar zien of de SGP uiteindelijk ook als de begroting er ligt, gaat tegenstemmen. Uh, ze hebben zelf uh, ook uh, gistermiddag nog met, uh, met de jaren gesproken en kunnen zich op zich grotendeels vinden in het pakket. Uh, heb ik ook van ze gehoord. Dus ik weet ook niet of ze daar nou echt heel hard tegen gaan ja, stemmen. Maar waarom mochten ze er niet bij zitten? <kuggen> omdat ze niet nodig waren. Maar dat is sowieso een misverstand. De SGP onderhandelt nooit formeel mee. Die zullen ook nooit in een formatie meedoen, omdat ze vanuit hun christelijke visie dat niet willen. En daarbij dus, ja, hebben we een aantal mensen. is toch? simpel Nee, maar uh, zij zeggen altijd, met een heer hoef je geen overeenkomst te sluiten. Een, een, een hand is genoeg. Nee, maar en de mensen die zei erover, zei erover mee, gingen, Pechtel bijvoorbeeld en anderen, die zeiden ook, van, ja, op het moment dat je een meerderheid hebt, um, uh, moet je zorgen dat je, dat je het gaat regelen. Want ja. met tien partijen kom je niet tot zo'n akkoord. Nee, en als je, als je dat soort middenpolitiek wil voeren die, daar nu, die er nu gevoerd wordt, dan moet je niet de SGP erbij hebben. Dan moet je de ChristenUnie erbij hebben. Dus ze waren ook niet meer nodig, toch? Nee, maar we zullen het zien met de stemming. Maar, ja. okay. ik, ja. maar is ik het over. Tuurlijk, een, ja, nee, dat is heel ja, zuur. Het, en dat, dat waren, zag je ook in het debat gisteren. Dat was al leuk, anderhalf ja. jaar. Maar dus. Even nog over de snelheid waar het mee ging. Waar iedereen natuurlijk ontzettend verbaasd over was. Is, het, is, is dat ook meteen een afgang voor Rutte? Vind je dat, Alberta? Nee, dat vind ik absoluut niet. Rutte zat ook gevangen in, in het katshuis. Met drie partijen die uh, dachten eruit te komen, maar uh, wilden ze uiteindelijk niet. Uh, nee, ik vind, dat, ik vind dat niet een gebrek van hem. Ik denk dat hij ook voor een deel... heel, of Hij zegt dat hij hier blij mee is, maar ik denk ook dat hij het voor een deel geïnitieerd heeft. Ik heb hem ook horen zeggen dat hij de jager heeft gestuurd om dit te regelen. Dat er wordt, vervolgens wordt dat nergens meer genoemd, maar ik denk echt dat het zo gegaan is. Ik, ik denk dat hij niet anders kon. Uh, het was en een hij, onmogelijke coalitie. Hij is natuurlijk hartstikke blij, net zoals volgens mij iedereen... dat ze van de PVV was. Ja, zijn, dat toch? Is, maar dat viel me vooral zo op de hele week. Dat, uh, je zag mensen daadwerkelijk bijna da zich dat, ja. juk, dat juk in slowmo van hun schouders vallen... met zoiets dus van, oh, we kunnen nu eigenlijk gewoon nu wat gaan doen. Maar dat maakt dan wel des te pijnlijker... dat diezelfde mensen dat anderhalf jaar gedaan hebben... zonder eigenlijk nauwelijks een kritisch woord uit te spreken. Dus dan toch misschien een beetje een afgang ergens? Anderhalf jaar een beetje uithouden en dan in Ja, maar dat geldt dus niet alleen voor Rutte. Dat geldt ook voor alle andere overwinnaars die nu zo genoemd worden. Meneer Blok, die heel trots stond te zijn in de Kamer... dat ik ook dacht, nou, doe even een beetje rustig nu. Jij zegt bij de wereldrijd door... van dit gaat misschien wel vaker gebeuren... In de toekomst. Dit is een soort van nieuwe manier van politiek bedrijven, wat er nu is gebeurd. Ja, dat zijn maar hele grote woorden, maar wat maar je wel... mij meld... zei het zelf. Ja, het... <laughs> ik ga mezelf maar eens terug luisteren. Nee, dat, ja, dat waren op... hele grote ja. woorden van je. Het staat wat op wat Twitter ik er... ook terug. Ja, ook dat nog. Maar kijk. Uh, wat ik ermee probeerde te zeggen is dat, het, dat, het, dat je hiermee hebt gezien dat de Kamer regie kon pakken. En daarvan hebben we lange tijd gedacht dat dat, dat niet kon. Als je uh, keek hoe het kabinet zich opstelt, was heel dienend. Hè, de Rutte en de Jaar gingen dienen door de Kamer heen. Je zou kunnen denken dat als in uh, september de verkiezingen zijn en het is een heel gepolariseerd beeld of het is heel fragiel dat je eenzelfde constructie krijgt hè? dat je niet met vijf partijen een kabinet in gaat en daar met alle politieke leiders uh, elke dag ruzie gaat maken maar dat je dus in de kamer de dus sterk vuur hebt en dat ze daar de regie gaan voeren uh, ik weet niet of dat gaat gebeuren ik zou het eigenlijk wel hopen Dat is eigenlijk waar we al jaren wat, wat, wat, wat bedoel je daar letterlijk mee dat je een soort kabinet krijgt en dat ze in de kamer heel sterk zijn en dat, en dat dus vanuit de politieke leiders in de kamer gaan zitten en dat die de, de regie gaan voeren en tegen het kabinet gaan vertellen wat ze moeten doen dat is eigenlijk ook hoe politiek zou uh, moeten werken maar tegenwoordig ja, allemaal gedoogakkoorden en regeerakkoorden. En dat heeft de hele politiek doodgemaakt. Dus meer een sturende dan een controlerende functie van de Kamer. en dan krijg je een dienend kabinet. En dat zou wat mij betreft heel positief zijn. Maar dat was ook de bedoeling van het minderheidskabinet. Want ministers gingen al de gangen op. Het is niet goed gelukt. Nee, maar staatssecretaris Steven van Justitie... heeft heel veel op deze manier al bij elkaar gefietst van zijn wetgeving. Want die had heel weinig steun. Maar wat je wel zag is bij de stemming... dat het elke keer VVD, CDA, PVV, SGP tegen het soepje was... op de belangrijke dossiers. Dus lukt het niet. Maar op de kleinere dossiers, had het het kleine dossiers lag het er al. Ja. Is dit wat we nu deze week hebben gezien, en nogmaals na negen, uitgebreid over alle hoofdrolspelers? Uh, maar is dit het nieuwe kabinet? De, de Koenders coalitie Denk jij, Kim? Ik, ik denk niet. Nee, het zijn te veel partijen. Ja? Ja. Too early to call. Cool. Dat, gaat, dat gaat echt ja, een vreselijke dat. formatie worden met deze vijf. Ja. En het, het, is, het, is wel een, het is wel een voorschot, ergens op. In ieder geval op een, op een ja, poging. Ja, maar vergis ik niet, dat het is het mooi iets gezegd. Nee, maar dat ja, is, is toch het zo. Is, je kunt nu, nu niet toch zo hier met deze, deze koenuscoalitie het land redden... en dan niet in september, uh, een beetje afhankelijk van de, de uitslag van de verkiezing... maar toch niet kijken of, het hier, of, het, of je daarmee verder maar kan. Maar vergis niet dat op, niet. op echt ethische terreinen... de ChristenUnie en D66 wel ja. heel erg ja, ver botsen. van elkaar... Ja. Maar in de Kamer zou het kunnen. Dan kunnen ze daar ja. tegen elkaar ja. stemmen... De en de belangrijke dossiers Overeenstemming bereiken. Na negen nog veel meer BNNZD. Dan hebben we het dus uitgebreid over de hoofdrolspelers. Vooral natuurlijk over Buma, vooral over Samson die vandaag vijf zetels heeft verloren. En het uh, groot gedeelte van de PvdA-kiezers staan wel gewoon achter het akkoord. Allemaal heel slecht nieuws voor Samson dus. Hm. Voetbal ook, FC Groningen en de Graafschap. En uh, voor de rest uh, Luc en Erik. De 3 En de 3 uh, en Kim <lacht> en Alberto en ik. Uh, uh, nog veel meer. Maar eerst even het nieuws. Met Freddy van Tijn natuurlijk. Ja, Freddy. Hoe else? Freddy. Hoe else? Mijn lievelings. Freddy. Je ging haar kietelen, toch? Ja, ga ik nu doen. Rennen we. Maak ze maar dood, jongen. Mooie break. BNN Today zet een Achter de week. En. Top Secret. Ultra Geheim. Jarenlang diep verscholen in 8 kilometer Limburgse mergelgrot. Wat er gebeurde, dat wisten we niet. Luister zondag naar de documentaire War Room in de Mergel. Hier dan. Nou? Je reinste James Bond in de Limburgse grond. De, de rode knop die zat bij de generaal, bij de commander. Zondagavond, 9 uur. Onthullingen in Holland Doc Radio. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.